Beetje bij beetje verliest ze de tijd. Je kunt zien dat ze lijdt. Gaandeweg raakt ze hem kwijt. Beetje bij beetje verliest ze de strijd. Niet dat ze nog lijdt. Dat besef is ze kwijt.